10 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal.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 President Poetin heeft opdracht gegeven voor grootschalige oefeningen van de noordelijke vloot van Rusland, meldt een staatspersbureau. Volgens de Russische minister van Defensie doen aan de oefeningen bijna 40.000 militairen, 41 oorlogsschepen en 15 onderzeeërs mee. De noordelijke vloot is verantwoordelijk voor de verdediging van het noordwesten van Rusland.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 Het weer, vandaag flinke periode met zon, maar ook wat hoge wolkenvelden, het blijft droog. Het wordt 11 graden langs de kust en 14 in het oosten. Morgen ook geregeld zon bij weinig wind. En dan wordt het 10 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. De verkeersupdate. van de ANWB. De N242, ook maar middenmeer, is in beide richtingen tussen Heer Hugo Waart en Zandhorst afgesloten. De oorzaak is een ongeluk.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 Zaterdag openen we met Des van Fenshoi, de, de Riptides. Het uur van dit programma inderdaad, met dat bericht van Shinky Knechts. Achtduizendste van een seconde, daar heeft dit op verloren, Albert Jan. Achtduizendste ja, van een seconde, dat is gewoon... Nou, dat, niet meetbaar eigenlijk, hè? Uh, nee, niet, nee, niet, nee, nee, nee. niet meetbaar, we zien net de herhaling. Maar uh, het was al heel erg knap. In die dus hij dacht kram. er gewonnen te hebben... maar toch die 8000 stuk van ja. een seconde. Het verschil tussen goud of zilver...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 Snel mee, op de webcam van CFM. Ik zie je een iets <laughs> in in de studio. Oh, wel gezellig. wwwzfm livenl als je mee wilt kijken. Deze zaterdagmiddagshow bij CFM. Joder Peter Frampton en Baby I Love Your Way. Dit is 25 jaar, CFM. Ladies and gentlemen.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 Ik dans hier in de studio van met Dance Across the Floor Dit is een singer van Jimmy Bow Horn. Jawel, Dolly. Wat loopt ja. het te grijzen? Nou, ik zie dat jij je wilde haren nog niet kwijt bent. Nee, ik ben je wel wat eigenlijk kwijt. Maar <laughs> die, die wilde die zijn gebleven. De adolescent komt weer in hem naar boven hoor. Ja, mooi hè. <laughs> ja, leuk. Ja, ja, terwijl ja, jullie gezellig bezig zijn, zit ik op uh, de, de leader te, van Pit Report Oh, lachten. jij wil uh, Pit Report... Ja, geef dan ook een seintje. Ja, dat format... He, no no no normaal gesproken doen we dat altijd, weet je wel. Dan, ja, uh, dan, ja. dan is het gewoon helemaal gestroomlijnd. Ja. Maar je wel ik van slag af, hè. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, maar je moet er wel uh, even, even ja, ja. informeren, ja, toch? Nee. Ja, nee, heb ik Oké, nou, dan komt hij aan. Albert Jan met de Pit Report. CFM Race Radio, Pit Report.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 Die maatregelen zijn nu van de baan. Van der Garde en Sauber hebben een geschil over de positie van de Nederlander in de renstal. De, de coureur zei contractueel recht hebben op een van de twee stoeltjes als wedstrijderijder voor dit seizoen. Daarin kreeg hij tot twee maal toe toegelijk van de rechters in Australië. Sauber was van mening dat Van der Garde tot niets verplicht is. Wordt alsnog vervolgd, maar dan volgende week na de Grand Prix van Australië.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 Het teammaatje, die staat op de achtste plek, dat is Carlos Sainz Jr. Goed, dus wie vertrekt er van Paul, Zoals gezegd Lewis Hamilton... en op, uh, meer, uiteraard weer Mercedes 2 Nico Rosberg. Drie, verrassend, Felipe Massa van Williams... en als vier, Ferrari-rijder, Sebastian Vettel. Nogmaals, morgenochtend om zeven uur op het speciale Sportkanaal... en anders is het ook nog te volgen bij RTL, de Duitse televisie.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 Money, money, money. Dit is 25 jaar. Die FM. FM, FM, FM, FM. En dit is Fox Stevenson.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 En het dierentuin is geopend, dus dan kunt u die boeken langsbrengen tussen 11 en 4 uur s middags op maandag tot en met zaterdag. Zo ver op. Ja, gaan we dat terug wordt een, een leuke dag. 12 april. Ja, gezellig. Ja, ga je er ook Zullen heen? we samen gaan? Oh nee, je kan niet. Ja, nee, ja, ik, ik hoorde hier, al ja, dat je hier. zei van uh, je mag met uh, ik uh, op, de, op de foto, dus ja, uh, dan mag ja. je met Dolly op de foto. Oh, oh, goed hoor. Wordt gezellig. 12 april dus uh, open uh, kennen we uh, Dierendagen hier in uh, Zandvoort.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 De Amsterdamse damesgroep Maikai in de finale Intuition League. Het is 10 minuten overal vijf geworden. Nog even aandacht voor de Volvo Ocean Race. Ze zijn natuurlijk wel heel benieuwd hoe het gaat met Team Brunel. Ja, want ze zijn nu dus in Nieuw-Zeeland aangelangd... en ze staan op het punt te vertrekken naar Brazilië. Maar daarover later in het artikel meer.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 Tot zover. Oké, okay, nou, van Gerard gaan we zo dadelijk naar het gedicht van de dag. Ook een klein stapje, denk ik, Albert-Jan. Ja, ik denk het ook. Ja, <laughs> <laughs> ja dat, is, dat is weer een tranentrekker. Dus lekker blijf luisteren naar CFM. Tot aan vijf uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag. Met nu kok Robin. Hier is Just Around the Corner. MUZIEK Know about everything Only pleasures and, pleasures and pain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 Gaat het gaat een beetje hangen. Ja, gaat een beetje hangen. Zal het doen? Het zingen? Ja, ja, waarschijnlijk. Ik heb gisteren knoploop gegeten. Dat gaat iemand. Oh. Ja. Jordan is ja, in zijn een beetje verliefd. Ja, meneer ja. is. Ja, wanneer was het ook? Nee, van vanavond! van toch? Vanaf 9 tof. Vanaf negen uur. Wat toevallig woep, woep, dan dat ik deze plaats rijd. Ja, toevallig. Ja, en dat zo past ook doevallig. niet op iemand anders leven of zo. Nee, helemaal nee, niet. Helemaal, nee, helemaal niet. niet. Toeval bestaat nee, We gaan niet. het even hebben over morgen, Dolly. Want morgen komen uh, wij op tv, of niet? Nou, wij niet. Wij niet. Wij niet. Nee, niet? Lana komt op tv. Want morgen gaat RTL 4 opnames maken.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 Dus het was enig, was erg leuk. Wanneer is de programma's dan voordraai door? Het is altijd live, hè? Het is dus altijd live, de helemaal de in levende live. helemaal levende. Op, de vrijdag. op elke vrijdag. Elke vrijdag. Van 5 tot 7. Van 5 tot 7. Dus lekker onder het koken, op vrijdag eet je altijd ietsje later, denk ik. Hè? Mm -hmm. Dan heb je even, neem je wat meer de tijd. Is het zo gezellig om naar ons te luisteren? Kijk, want vorige week hadden we natuurlijk die prachtige band, Damp.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 Nou, kijk, kijk, ja, ja, het kijk, wordt kijk, gewoon reden te meer om te gaan luisteren naar Salford. draait door Absolute. elke vrijdag tussen vijf en zeven bij CFM. Ja. ja. En als ik dan van mijn werk uh, terugkom naar Sanford, zo rond een uurtje of kwart voor zes, weet je wel. Ja. En dan rijk ik over de Salford zet ik hem meteen op natuurlijk. Uiteraard, dat doe Want ik. Ik wil er verder geen tijd, uh, niks, niks van missen. van nee. missen, nee, natuurlijk niet. Nee. Dat is ook het, uh, wat ik doe altijd: meteen zoeken naar de CFM. Eh, als ik vanuit Haarlem of zo kom. Precies, zo Uiteraard. wordt het. Hé, hey, Dolly, dankjewel voor je Heel graag gedaan. Fijn was, weekend Het was allemaal. gezellig. Ja, was het zeker. was zeker. En, of, uh, ja, hoe, van vond week... je, hoe vond je je stage? Mijn stage? Ja, ja, ik heb stage gelopen Ja, vandaag. leuk hè? Ja, want ik ga op het reservebankje zitten. Op het reservebankje? Iemand... Ja, als er iemand uitvalt, dan kunnen ze mij bellen. En dan uh, zeg ik dat ik niet kan, weet je wel. <laughs> ja. Nee, top. Hartstikke leuk dat je er was. Dankjewel. Dank het was een leuke middag, jongens. Top. Oké, okay, albert jij ook bedankt. Ja, tot morgen. Ja, tot morgen zijn we er weer. in. Ja, zeker. Van twee, de, vanaf twee tot vijf...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 You must always face the curtain with a bath